Op de A5, hoofddorp richting Amsterdam, staat wieder voor de aansluiting met de A10. 3 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A10 West naar Zaanstad. Daar staat voorknopend Koenplein 4 kilometer. De verbindingsweg naar de A8 is dicht. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 wat nou, zingen, hoop ik dan. Echt waar? Een playbacker, Hij is aan de Oké. Okay. <laughs> wwwcfm Daar kan je live meekijken in de studio aan de Tolweg 10A. Ja, joh, de zijn echt een raadje plaatje plaats. Wie weet, misschien komt volgende week zaterdag wel langs. Je weet het maar nooit. En dan take away the music. Doen wij zeker niet uh, bij CFM. Ook in de derde uur niet van Zandvoort op zaterdag.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 the summer on you Dan is de zomer alweer helemaal terug hier in Zandvoort. Nog uh, tien dagen en dan uh, is het weer uh, ja, wat mij betreft de zomer. Althans, dan beginnen de strampe in Salford weer met opbouwen. En dan uh, zijn ze binnen mun van tijd weer klaar... voor de mooie zomer die eraan gaat komen hier in Salford. Je Simveld en de Summer on You. De zaterdagmiddag uh, bij Sierven, tot aan 5 uur, Salford op zaterdag... En daarna, ja, dan is hij weer in de studio Fred hij met entertainment for you tussen 5 en 7 uur. En wij hebben nu een lekkere desklass voor je. Hier is Dayton met The Sound of Music.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 dat het begin van deze plaat hoort. Dan denk je van welke plaat is dat ook alweer? Ja, ja, ja. En dan kom je uiteindelijk toch uit... bij deze van Spendabelle. Dat was Gold. En nou, over Gold gesproken. Je ja, het de NK Allround, uh, Albert-Jan. Wie heeft het uh, goud gehaald uh, al daar? Nou, nou dat, dat, dat moet nog blijken. Want... Uh...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 Kom in, jawel, de zaterdagavond die komt eraan. Ja, nog uh, anderhalf uur te gaan en dan uh, uiteraard ook met Fred Heim met Entertainment For You. Dus lekker blijf luisteren naar CFM. Dit was hem, de nieuwe single van The Weekend. Tezamen met, ja, je kent het meteen uh, in de single Daft Punk. En inderdaad, I feel it coming. Het is uh, twee overal vijf, daar komt hij aan, het dier van de week. Deze week, Vienna.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 ZFM Vienna. En vandaar ook deze gauwe oude van Ultra Fox op de radio. Eh, wil je een foto van uh, Vienna zien? Dat kan heel eenvoudig, hè? Gewoon even onze ZFM Zandvoort-app uh, downloaden. En kijk even onder uh, de nieuwsberichten, kom je vanzelf het dier van de week tegen. En de foto van Vienna. En dan gaan we nu golven. Ja, want Joost Luiten uh, is weer begonnen. Is met je met weer buiten? Met een nieuw uh, seizoen. Golven Joost Luiten heeft op de derde dag van het HB's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 Ja, klopt. Heel Jazeker. Goed. Nou, dat hoor je zo dadelijk. Gedicht van de dag. Maar Lees van uh, Colonel Abrams en Traps. I'm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 Nou, dat hebben die hondjes toch weer goed gemaakt, hè? dit gedicht oh, yeah. van de dag. Speciaal voor Ruts, Jorden, het gedicht over jouw hondjes. We hebben het met veel plezier gedaan. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Jawel. Asking myself why, and if there's more on the other side. for why and if there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 We gaan nog één plaatje draaien en dan de laatste plaat, zoals je die van ons gewend bent. En die ene plaat is voor Sister Sledge, en We Are Family. CFM Zandvoort. Wij brengen 24 uur per dag radio, tv en de nieuwtjes op uh, onder meer uh, Facebook. Op www.cfmsandvoort.nl En natuurlijk de CFM app gratis te downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek daarvoor even onder ZFM Zandvoort. Download hem op je telefoon of tablet en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. De CFM Zandvoort app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 En natuurlijk ook uw andere favoriete programma's. Vergeet vooral niet, alsjeblieft, om dat luisteronderzoek in te vullen. Het is voor ons heel, heel belangrijk. Dankjewel, Albert-Jan. Dankjewel voor de uitzending. Graag gedaan, man. En morgen zijn we er weer. Ja, Jawel, tussen 2 en 5 het op zondag. Tot dan in een fijne zaterdagavond. Dag! Doei, doei!